Ik zal er toch nog maar even bij gaan zitten. Eh. Ja. We hebben in het huis niet veel in te brengen. Het huis kan maar gestolen worden. Maar dankje. Niet soms. De koffie. Die smaakt net als het onderste uit de regenton. En de herten die binnen zo hard is je extra, hoog. In jouw plaats zou ik dankbaar zijn dat jouw dag bezorgd is. Ja, ja, dankje. Je mag je niet bezondigen. Waarom moet ik dankbaar zijn? Mijn hele leven heb ik gevaren. Hoeveel reis heb ik niet gemaakt. Niet te tellen. Schipbreuk geleden. Twee zoons op zee verloren. Gebrek geleden. Nee. De moeder van het huis is een kring. Je houdt ook de snoer van. Een beetje minder kan ook wel. Je bent hier niet in de kroeg. Nee, ja, dat ben ik net niet. Wat ga je door hier zitten?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 Nou, nee, je er jou niet. Je bent te taai. Je mond houden, Corby. Ja, ja, je lust alles. De oude Willem heb ik voor mijn ogen in tweeën zien bijten. Dat het bloed eruit spoelt. En die was mager. Vreselijk. Heeft hij geschreeuwd? Eh, hoe? Tja, je zou niet schreeuwen als je de tanden in je billen voelt. Oh. LETTE muziek, dank je. De <eye g otros> Jelle, ja. We zullen er maar mee uitscheiden voor vandaag. Je bent te beweeglijk overigens, je zit geen ogenblik stil. Nee, dan komt de muziek. Til al dan al dan verder dan al dan niemand thuis. al dan al dan al dan al dan zijn naar de haven. <quela> Ja, ja. Dankjewel, u wel, juffrouw. Thuis vaderdag. Wat Wat heb u hem gegeven? Je moet niet zo nieuwsgierig zijn, Kobus. Ja, ik mag je nog wel vragen. Als je het zo graag weet, wil ik je al een dubbeltje gegeven. Een dubbeltje? Doe maar. Ja, we moeten gaan, Kobus. Ja, ja, voor tijd, hè. voor tijd. Morgenochtend tien uur gaan we weer verder, Kobus. Nee, juffrouw, nee, dat kan niet. Morgenochtend moeten we steentjes krabben. Steentjes krabben? Ja. Wat is dat? Het onkruid krabben op de binnenplaats. Ja. Kan je er morgenmiddag? Ja, ja, dat kan. Dag juffrouw. Dag Kovus. Dag juffrouw Clementine. Dag Tuintje. Kijk er met uit. Ja, uh, ja. Het hout is gehaald voor zijn moeder. Ja, dat weet ik dat je dat zeven. Je moet je woorden wat te verdienen. Ik bemoei je er niet mee. Ik wil toch zeggen...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 Neem je niet kwalijk, juffrouw. Hoort u dat? Dat is de Anne. Er is een dooie aan boord. Weer een dooie? Ja. De vlag ging half stok. Het is nummer twee van de week. Eerst de Maria. Nee, nee, het was de Charlotte. Ach ja, dat is zo. Agatha was vorige week. Is al bekend wie? Nee. Ben je dan niet nieuwsgierig? Och. Je bent er aan.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 Zes maanden. Maar het voerrest ging eraf en hoe lang die duurde weten we niet. Dag je val. Dag Kneefje. Komen die kippen alweer los. Barend. Kijk die gaan nou toch eens. Ah, Laat ze maar lopen. Ze gaan vanzelf weer het hok in. Ach dat gaat Wat doe die? Wat? Goed, help nou zo'n heitje. Varend. Steek je poot er ook eens uit. Wat we nog weer mot met haar in krijgen? Ah, nou, daar zullen we mot krijgen. Wat dan nog?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 Barend schijnt hier niet erg vertroeteld te worden. Nee, moest er naar bij komen, vertroeteld worden. Hoe eerder ik hem kwijt ben, hoe liever. Ik weet niet waar de jongen naar aard. Nou ja, ze dan toch op. Daar ja, wordt bang voor dat het schrijven. Ja, dan slacht hij jou wat. De nou, haan heeft een maling aan. Dan nou zet hij op aardig een dak. Ja, en dan krijgen we weer maar over, hoor. Dag, juffrouw. Dag, Dag, Jo. Nou, de kippen zijn weer los. En de haan zit op haar een en dan. stil laten zitten. Hij zal er huis geen eieren leggen. Ja, nou, en nou weet ze dat het laatst op vechten af is geweest, juffrouw. Omdat ze in het aardappelveld liepen. Ach, ach, ach, maak je toch niet zoveel streek? Wil je wel geloven, vrouw, dat ze alleen mens wordt als ze brommen kan? S'nachts in de slaap bromt ze nog. maar je mag hoor. Snauw jij maar. Je bent toch een goeie ouwe ziel. Waar wel, dat als jij met de kippen gaat vrijen, dat de haar jaloers wordt en verzacht naar beneden komt. Plaag hem nou niet zo, joh. Jij moet bakker worden met jou, tante. Met je blote voetjes in de drafhaweel. Ja, jullie kunnen allemaal barsten. Hij is kwaad. Jullie moeten hem niet zo plagen. Ja, dat moet hij tegen kunnen. Ben je aan taart op een rooien? Dat van vanmorgen vier uur af. Maar er is niks gedaan, tante. Allemaal rot en niks als kriel. Ja, een arme mens wordt wel bezocht. Regen, regen en nog eens regen. De boer moest wel watten. En zo ga je nou de winter in. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach, ach niet zo zuchten, tante. Doe, lach nou eens. Geert kan elke ogenblik terugkomen. Geert, ja. En wat dan? Wat dan? Niks, vrolijk zijn. Mijn knieën zijn jammer en jammeren weer geen aarde voor meer. Oh, zo moet ik nou de hele dag praten. Ik heb een konijn gevangen. Gesprenkeld? Eh, netjes, hoor. Dat is wel van ons arme meevreten. nu Jawel, we laten ons begrappen. Net terwijl ik aan het rooien ben, zegt de sprenkel, knip! En daar zat hij Een vette. Mag ik er een meneer? Natuurlijk, meneer. Komt u verder? Hm. Ja, heb vuile pootjes, kinderen. Nou, dat hindert niks, zo meneer. Droog zand maakt geen smeerboel. Gaat u zitten, meneer. Nou, daar zal ik geen nee op zeggen hoor. Ja, zo. Ja, ja knieën, dat we je allemaal meis. <tie> Hey, dag, Negi. Dag, meneer. Ja. Ik kan u geen hand geven. Moet jij naar het bal met je zwarte handschoenen? Oh, was dat maar waar. Nee, nee, ik ben aan het rooien. Ja, dat moet ook gebeuren, alles op zijn tijd. En uh, Clementine, hoe staat het ermee? Lijkt het al wat? Mag ik die tekeningen zien? Nee, het is nog niet af. En bovendien nu heeft er toch geen verstand van. Hmm.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 Je wordt zo zoetjes dan heilig eerlijk. Hoe lang loop je nou al zonder werk? N negen maanden ongeveer. Nee, dat ligt niet meer dan een jaar. Dat is niet waar. Wel waar, reken maar uit. November, december, januari. Ja, goed, januari. goed, Geen ruzie. Een paar maanden meer of minder, daar komt er toch immers niks op aan. Uh, Barend, Heb jij zin in de 47? Nou? De... 47. Doe op hoop van zeven? Wilt u de op hoop van zeven? hè? Ja, maar. je Robert, zeg ik. En vanmorgen. Gelieve tien Maar, pa! Doe maar een plezier en ga naar huis. Wat flauw om kwaad te worden. Hij wordt klein. Kom Dag, je vrouw. Precies, je moeder weer. Je kan ook zo kattig zijn. Van tijd tot tijd moet je een duvel zijn. Hm? Ja. Anders zouden mijn vrouw en mijn dochter de rederij waarnemen en ik, in de keuken, de aardappels schilderen. <lacht> ja, of schoon heb ik dat ook wel gedaan heb hoor, in mijn jonge jaren, hè. Dan kan jij je misschien nog wel herinneren, ik niet heer. Ja, Of ik me dat herinner, meneer. Hm, aardappels met een verse hier heerlijk. Nou ja, dat is voorbij. Met een vloot van acht loggers, dan zet je ook naar andere zaken, hè. Nee, ja, al zie ik nog graag een paar slechte, brutale ogen, <lacht> joh. Haha, <lacht> dat mag ik toch wel zeggen. Oh, ja. Wat een ongeveilig hoor, ik heb me tijd gehad. Uh, maar uh, om terug te komen op mijn vraag van daarnet. Hoe denk je erover, Bart? Nou, doe ik je bek toch open. Ik... Okay. Ik wou liever. Liever, liever. Wat een mispunt. Kinderen, geen ruzie, alsjeblieft. Je moet het zelf weten, jong. De Hoop heeft het vorig jaar op de haringvangst in een teelt van vier reizen de bezonging van 14.000 gulden gemaakt. De bemanning is compleet. Hengst, de schipper, de matrozen zijn er. Opeen aan, de jongste. En dan dacht de schipper dat jij misschien. Eh... Nee, nee, nee. nee. Nee, meneer. Wat zeg je nou voor zo'n koppig kring? Hey, ik, ik kan het toch niet naar boeren te Als ik een man was? ja, ja, maar dat ben je niet, hè. Maar Barend, waarom wil je niet? Hé, huh? bang voor een je? je hebt toch al een teelt meegemaakt als afhouwer? Hij slaat er de het, liever. Dat doe ik niet. Hey, je doet erg dom, jong. Jouw vader. Mijn vader is versopen. En, en mijn broer Jozef. En mijn broer Hendrik ook. Nee. Nee, ik, ik vertrap het. Tjer, als je er zo over denkt, meneer, dan zo? is het beter om me niet te dwingen. Wat zou je nou zo jongen niet? Ik, ik, ik weet niet wat doen. Nou, wees verstandig, meneer, met geweld van je nog geen katterige haren. <lacht> Die zou ik wel eens willen zien. <lacht> <lacht> Dat geloof je niet, meneer. <lacht> Wij weten beter wat. Nee, ik, ik vind het niet om te gekken, meneer. Die rode jongen doet net of ik, mijn man.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 Hoe de winter zullen doorkomen. Al de aardappels en een later najaar verrot, meneer. Ja, dat is in de hele streek zo. Eh, nou, eh, jongen, wat doe je? Nee, meneer. Ik doe het niet. Ik ga niet naar zijn. Hij zit daar maar het huis uit, rukt op vreter. Goed, meneer. Goed.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 Lach jij nou altijd? Nee, He? ik zal huilen. <laughs> Dag. Tante, spreek eens over Geert. Geert, is dat je zoon die... Uh... Ja, meneer. Zes maanden is niet? Ja, meneer. Is hij coördinatie? in Ja, meneer, zijn handen niet thuis kunnen houden. Stom, maar hem. Maar, maar ik denk dat ze hem gezakt hebben. Ja, ah, dat is hij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 Ik weet niet wanneer, waarom komt. Dan heb ik hem ook toch op mijn dak. Of schoon, dat moet ik van hem getuigen hoor. Hij er geen gras over zal laten groeien. Gewoon sterke vent, die vindt overal een schip. Een nou, lekker dier. Hoor, als jongen is hij op de g-prijs geweest. Ja. Zij Zee, neem zeker neer. Liever neem ik hem niet. Ontevreden rakkers zijn er tegenwoordig genoeg. Wat van de marine komt, ze kan je eronderop zeggen, dat is rood op de grat. En rooie er niet. Heb ik al echt? Zeker, meneer. Maar mijn jongen. Jawel, die... ik weet er alles van. De schipper heeft, krommer Jacob, ook aan de dijk moeten zitten. Die was ook met alles ontevreden. Die dacht dat ik met de bezomming knoeide. Eh, nou probeert hij in maar sluis. Maar bij ons geen fratsen. Maar ik geert, als hij weer omkomt naar de schippers, zenden, meneer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 Is er niemand hier? Geert! Geert? Ja, ik ben het. Nou, je mag me wel een poot geven. Heb je. je moeder al gezien? Nee, Waar is ze. Je moeder. Die...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 Is eh. Uh, is moeder gezond? Ja. En eh. Uh, en joh. Die... die is aan het rooien. hebben ze de pest om Waarom? Omdat ik. Kijk, daar is ze bij En je. je ziet er nou zo. zo vreemd uit. Ik, ik bedoel, je gezicht... Daar zullen ze dan nog allemaal te wennen. Wat is er, de duvel in? Nou? Dat weet ik niet. Jij weet niks. Zit op! Gerrit! Schijnen we uit dat gebleven?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 Die beviel ze niet. Lelijk geworden was. Want... Jij? kom je erbij? Wat begin je nou, nou we weer? Ik, eh, ik ben grijs geworden, hè? Nee, Het ja, licht. Ik heb het zelf gezien. De schouders. Om een zeeman op te sluiten in een hok waar je niet lopen kan. Waar je niet spreken kan.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 Heb je honger, Geert? Honger? Oh, ik weet het zelf niet. Dagst heb ik. Toch Geert, niet meer. Je kan me niet tegen. Niet meer? Dat is de beste manier om je maag te looien. Kijk, niet zo behoord, meid. Ik zal me niet bezuipen. Bah. Het stinkt. Ongewoonte. Is er proviant aan boord? Kijk, schit. Vet kanijn. Zelf gesprinkeld. Nog een uur dood. Dat is goed voor morgen. En hen ga jij eens wat inslaan. Wat handen, wat vlees. Vlees? Nee, dat is overdaad, Git. Als je dan vlees wil kopen, bewaar dan de centen tot zondag. Zondag? Zondag. Heb jij zes maanden niks anders gegeten dan als roge mik, rats, en aardebonen? Je moet daar slap om mijn boten voor zetten. Breng ook een brok kaas mee. Schiet op! Ja, Git.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 Dan moet ik weer op zolder. Dan lig je warm. Zeg, wat is er met het spierje gebeurd? Dag, houptje. Geert. Daar schrik je oh. van, hè? Oh, oh ja. Oh, kijk naar het klappen van. Oh, dan moet ik bij gaan zitten. Laat me eerst even pakken. Nee. Kom nou. Nee, nee, strakjes. Wat, wat strakjes?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 Maar je hebt je hand opgeheven tegen je meerdere. Ik had hem zijn straat moeten dichtknijpen. Ach, jongen, jongen. Je maakt ons allemaal ongelukkig. Nou. Oh. Dat is nummer twee die begint te huilen. Als een beest hebben ze me behandeld. Versta je? Als een beest. Dacht je dat ik hier ook nog op bliksem heb Waarom? Ik ben hier geen bui om jou te zien huilen. Dan stap ik liever meteen op. Nou, hoe zit het? Houden we regen? Ach, jongen. Ach, lieve jongen. Als je maar dat één keer komt. Dat één keer? Morgen zou ik een beetje de tante uit je bek kunnen slaan. Wat is er dan voorgevallen? Ja, vertel nou eens alles. Ga nou eens rustig zitten. Ik heb lang genoeg gezeten. Laat mij de kamer op en neerlopen. lopen. Nou, de Kom. gang erin. Nou, horen we nog wat? Als je dit dan weten wil. Zonder jou zou het niet gebeurd zijn. Nee, die is goed. Ik had je vorm gewaarschuwd. Voor wie? Voor die ploegd. Weet je nog dat je bij nog gedanst hebt in de herberg van de Rooie? Gedanst? Ik? Die avond voor we uitzuilden. Met die schede kwartiermeester. E heb je met die gevochten? En e je wou zelf te doen? Wil jij nee zeggen als een superieur het je vraagt? Nee. Hm? Aan boord had die smoesies. Hoorde ik dat die aan de schippen vertelde dat hij Dat die wat? Dat die... Dat dat dat niet. Hij sprak over jou alsof hij een slet was. Waar je alles wat gedaan kon krijgen als je maar geld liet zien. Wat een schot. Toen hij naar de hondenlacht beneden kwam heb ik hem op zijn smoel getimmerd. Vijf minuten later zat ik in de boeien. Zes dagen erin gebleven. De provost was vol. Toen veertien dagen provost.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 Zijn ze maar al blij dat ze me knippen als je ze konden? Toen ik in de provost zat, vonden ze kranten tussen mijn bullen die ik niet lezen mocht. En brochures die ik niet lezen mocht. Dat deed de deur dicht. Wat kranten die je niet lezen mocht? Maar voor, waarom las je ze dan, jongen? Waarvoor? Goede zo. Als ik jou onderworpen gezicht zie dan zie ik geen kans om je te zeggen, waarvoor. Waarom disserteren door zoveel? Waarom heb je stoker twee van zijn vingers afgesneden? Je dacht iets dat hij dat voor de lol gedaan had? Kan ik jullie niet kwalijk nemen? Jullie wisten niet beter en ik vond de pakje zo mooi. Maar nou weet ik wel beter, nou denk ik er anders over. Geert, Geert! Wie heb je zo gemaakt? Ik herken je niet meer. Die meisje heb gemaakt. Wie heb er gezakt? Wie heb er geduld? Wie heb er leden mooie geslagen?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 Smol opzetten, antwoord geven, je bek weer houden. Zes maanden, zes maanden om het te beteren. Te beteren bij vreten dat je niet slikken komt. Oh. En dat allemaal om je te beteren. Omdat je de een schaft op zijn smoel geslagen hebt. Omdat je kranten leest die je niet lezen mag. Ja, dat is wel onrechtvaardig. Vers van de zee. In een cel, geen wind, geen water, geen lucht... Een rampje met tralies zo groot als een patrijsbrugt. En de stank van je eigen vuilende emmer. Geert! Maar ja. jongen... Ja, weten jullie het. Ja. Mijn pijp is er bij je uitgegaan. Ja. Ach, Dan moet je niet meer huilen, moeder. Ja. Ja, Barit, leg het maar het hem nog op tafel, jongen. Ik zal de gordijnen wat meer even ophalen. <lacht> Wil je wel geloven dat ik zo weer zou kunnen uitzeilen? Twee dagen op zee en ik ben weer houden. Hé. Hey. Wat loopt u daar te huilen? Ja, nou, Weet hij... je ja, en hij is net binnengelopen, zonder de man. Laat het gordijn weer zakken, Geert. Is... Is Ari? Ja. Dat is erg. stakker. Zes kinderen,